Dit is Jeroen Stomforst. De 17e etappe was er weer een voor de vluchters met Boasson Hagen als winnaar. Alberto Contador viel weer aan, maar dat leverde niets op. Contador en Sanchez worden bijna op de streep. Teruggepakt door de broertjes Schlek, die daar in het wiel nu komen. Cadel Evans zit daarbij. Nee, die mannen lopen geen schade op. Bouke Mulma zat bij de vluchtgroep, maar kwam te kort om de winnaar te achterhalen. De tweede is ook mooi, denk ik. En, uh... Ja, ik had heel graag gewonnen vandaag absoluut. Maar ja, ik denk dat uh, Wilson wel te sterk was. Rob Ruig kwam bijna zeven minuten na de winnaar over de finish. Dat kwam door valpartijen voor de laatste beklimming en tijdens de afdaling. Ja, ik ben nog een keer uh, daarna uit de bocht uh, gevlogen. En toen uh, ben ik uit de bosjes kunnen klimmen. En uh, dit is gewoon levensgevaarlijk. Dit, uh, dit vraagt om uh, slachtoffers. Vijfvoudig toerwinnaar Eddie Merks bracht vandaag een bezoek aan de toerkaravaan. Hij heeft nog geen favoriet voor de eindzegen. Oh, ik denk dat het nog open is. Ik denk dat het nog uh, alle kanten uit kan. Goedenavond, welkom bij de avondetappe. Met natuurlijk alles over de toer en zijn steeds dichter naderende ontknoping. En we maken ook één uitstapje naar het voetbal. Want het ziet er naar uit dat Ronald Koeman toch echt de nieuwe trainer wordt van Feyenoord. Maar eerst natuurlijk etappe nummer 17 van de Ronde van Frankrijk... naar Pinerolo in Italië. Daar was Bauke Molma dichtbij een zegen, maar zijn tweede plaats achter Edvald Boasson haken was het hoogst haalbare. Uh, je, je rijdt natuurlijk voor de overwinning. Uh, dat, weet je, uh, op, ja, dat weet je wel als je zoveel minuten voorsprong hebt. En, uh, ja, ik wilde gewoon alles geven op die klim. net alsof de finish boven was. En, uh, ja, dat heb ik gedaan. Het eerste deel nog een beetje gewacht... omdat er, dat het tweede deel steiler was. En, uh, ja... Ik gaf de twee deel en ik kwam bij, net bij de jongen van uh, Sauer, hiver. En, uh, en uh, ja was denk ik al, al een stuk verder weg. Dus uh, ja, die afdaling. Dat, uh... Dat is echt levensgevaarlijk bijna. Je die... ziet hier verder ook uit zijn pedalen schieten? Ja, de eerste bocht schoot hij uit zijn pedalen. En, en, en twee bochten verder lag hij, uh, schoot hij de bosjes in. Dus toen, uh, ja, op zich, ik schrok er niet echt van. Ik, uh, ik denk, ik, ja, ik had het wel een beetje verwacht eigenlijk uh, bij, uh, bij die jongen. Maar, uh... maar hoe reed jij naar beneden? Was het alles of niet? Ja, zo min of meer wel. Alleen elke bocht, uh, weet je, dat, ja, dat, die was eigenlijk levensgevaarlijk. Dus op een gegeven moment denk je van, uh, ja, toch maar een klein beetje voorzichtig uh, natuurlijk. En uh, ja, ik hoorde dat hij, dat hij al het beste gaatje had. Dus ja, op een gegeven moment rij je natuurlijk volle bak. Die laatste vier kilometer was er gewoon rechtdoor en, uh, en vlak eigenlijk. Dus ja, dan geef je alles. En dan weet je al dat het gat eigenlijk te groot is. Ja, nou ja, ik, ik zag hem niet eens rijden eigenlijk voor me, dus ja, dan weet je wel genoeg. Hoe is het dan toch om uh, ja, zo'n finale te rijden? Ja, heel mooi, heel mooi. Ja, kijk, uh, tweede is ook mooi, denk ik. En uh, ja, ik had heel graag gewonnen vandaag, absoluut. Maar uh, ja, ik denk dat we als na gewoon te sterk was. Je hebt getoond voor de tweede dag in de aanval. Nu uh, was het uh, de juiste aanval. Ja, ja, lekker wel. En, en uh, de benen waren een stuk beter dan de vorige keer. Dus uh, ja, ik hoop dat, uh, dat ik nog wat kan laten zien uh, de komende twee dagen. Precies, want je was erg dichtbij. Smaakt het dan meer? Ja, absoluut, natuurlijk ja. Ja, Mollema reed zich dus nadrukkelijk in de kijker vandaag. Tot tevredenheid ook van zijn ploegleider Frans Maassen. Het was uh, van Bouke En van Tjellingi ook trouwens. Het moment is op die, die slotklim hè? Uh, Bozenhagen is dan al vooruit. Uh, het moment waarop, uh, waarop Bouken Mollema gaat. Uh, is dat vooraf uitgekozen? Hoe werkt dat? Nou, ik had hem wel gezegd, probeer uh, in ieder geval Bozenhagen te volgen. En die is uh, volgens mij de beste van de kopgroep. En die... Uh, uh, ja, die is de grootste kanshebber. Uh, ja, ik denk dat het uh, dat dat niet erin zat, dat het te hoog gegrepen was. Ze is bovendien ook de beste daler en nog de snelste sprinter. Dus het was moeilijk om, om deze koers te winnen. Dus, uh, maar Bouk heeft het super gedaan. Uh, hoe lullig dat ook is met een tweede te worden. Maar uh, we moeten toch tevreden zijn met die tweede plek, denk ik. Ja, want er is wel Bozenhagen en die heeft in deze tour al eerder bewezen dat hij sterk is. Ja, ik zei al, oh, een complete renner en uh, ja, hij reed berg op weg en dan uh, moet je eerlijk zijn dat hij de beste was. Dus veel gezegd over die, die laatste klimmen hè, en over die afdaling ook vooral. Heb jij nou, met, de, met de billen samen genepen gezeten of je renners allemaal heel huids er vanaf zouden brengen? Nou, ik was en, wel... Vooral maar misschien wel? Ja, ik was wel een beetje bezorgd over Boken, maar uh, goed, uh, hij heeft zelf een fiets en een stuur en een rem, hè, Dus uh, hij moet zelf beslissen wat hard dat hij erin vliegt en wat hij... Uh, wat voor risico's dat hij neemt. Ik uh, begreep dat hij nog een bocht gemist had, maar uh, al met al heeft hij een afdaling gereden. Ja. Heb je ook tegen hem gezegd van, ja goed het, het gat is nu al 40, 40 seconden, uh, neem niet te veel risico's? Nee, de afdaling ik niks gezegd, dat is zijn eigen. Hij wist dat het een hele gevaarlijke technische afdaling was en uh, ik heb in de afdaling helemaal niks meer gezegd. Het is dus aan mezelf om, uh, om te kijken wat, uh, wat de limit is en uh, nou, dat heeft hij uh, goed aangevoeld denk ik. Kan dit nou meer smaken voor, uh, voor Mollema, deze Tour? Ja, ik denk wel. Hij, uh, hij heeft even gezwakt in de Tour, maar hij heeft zich super herpakt. En uh, nou ja, vandaag wordt hij tweede en uh, ja, dat, is, uh, dat is echt super gedaan. Frans Maas over Bouke Mollema. De beste Nederlander vandaag. Beste Nederlander in het algemene klassement is al een uh, tijdje Rob Ruig. Hij verloor vandaag tijd. Kwam binnen bijna zeven minuten na Boas-Hagen. En daardoor zakte hij naar plaats 22 in het algemeen klassement. Pruig viel aan de voet van de laatste beklimming. Ging vrij goed van voor door die bocht. Alleen uh, in die bocht lag Grind. Dus uh, ja, je zou zeggen dat moet niet, uh, niet liggen in, uh, in de finale van een wedstrijd. Maar hij uh, lachte toch. En, uh, ja, ik schoof eigenlijk uit een iets uh, onderuit. En uh, ja. Uiteindelijk lag uh, mijn ketting die lag niet meteen op de fiets. Dus. Uh, ik had even een jasje aan. Ja, uh, die lag niet meteen op de fiets. Dus het kost ook nodige tijd. En uh, ja. Uh, ik had eigenlijk een nieuwe fiets nodig. Want uh, het schakelsysteem functioneerde niet meer goed. En uh, ja, dat kost allemaal tijd. Laten we ook even de fysieke schade opnemen. Um... Elleboog, pols? Ja, het ziet, er, het ziet er een beetje dik uit, maar... Uh... Zijn wondjes waar jij niet echt verschrikt Nee, morgen nieuwe dag. Maar je zegt, uh, ja, de, de fiets was ook kapot. Hoe ben jij die klim uiteindelijk nog uh, overgekomen? Ja, ik ben nog een keer uh, daarna uit de bocht uh, gevlogen. Nog een keer? Ja. En toen uh, ben ik uit de bosjes kunnen klimmen. En uh, ja, het hoort bij het fietsen, denk ik. Ja, is dat zo? Er zijn uh, vooraf nogal mensen, wat wielrenners geweest, die, zeggen, die zeiden van ja, nee, deze klim gaat nergens over en deze afdaling vooral ook niet. Nee, dat, dat kan ik behamen. Dit is gewoon levensgevaarlijk. Dit, uh, dit vraagt om slachtoffers. Dat, uh, dat weet ik wel. Nou, wat, wat maakte dit gevaarlijk? De scherp draaiende bochten, um, de, ja, het stijl, stijlen vooral, uh, ja, gewoon het asfalt was een beetje, een beetje glad door de warmte, een beetje gesmolten en... Uh, ja, gewoon uh, levensgevaarlijk voor een uh, aankomst van een toeretappe. Hoe, hoe, hoe belangrijk voor jou in negatieve zin dan is het dat jij hier uh, deze tijd verliest? Hoe belangrijk dat voor mij is... Uh... Ik bedoel, hoe vervelend uh, eigenlijk uh, is het voor jou? Vervelend. Ja, het uh, is gewoon shit. Ik stond top 20 en ik denk dat ik nu uit de top 20 ben. Maar uh, ja, al bij al morgen nieuwe dag. Ik denk dat het meevalt en uh, morgen Ravans. Nou, het viel mee met uh, Rob Ragen, want uh, Hij zakte van 21 naar 22. Dan Johnny Hoogland. Hij kende een klassieke Chas petat Hij probeerde bij de kopgroep te komen, maar zwom kilometers lang tussen peloton en leiders in. Het was een harde beginnen, een harde start. En op uh, 6 e rijdt Rootsweg. En uh, ja, ik spring eigenlijk mee, eigenlijk alleen maar omdat ik dan dacht van, dan zit ik iets op, op mijn gemak in de afdaling. En uh, we rijden bijna in één stream naartoe. Alleen ja, ik ga het natuurlijk niet overnemen als er twee man mee zit. Eerst nam Roots ook niet over. En dan neem ik ineens de afdaling wel over, ja. Ik ga het er niet overnemen als er twee man mee zit. Ik ben toch niet gek. En ik was ook niet op het eind... in de en meespringen. En dan op het eind was ik toch wel eigenlijk kapot. En dan... Uh, ja. Op het eind was ik blij dat het voor over was eigenlijk. Goed zo. Eén ding, John, over je, over je wonden... Hoe gaat het daarmee? Want ik las iets dat, dat er toch weer wat opengesprongen was. Ja, twee hechtingen in mijn knie. Maar ze hebben het goed verzorgd. Dus ik hoop dat het oké okay is. We zullen straks wel zien. Heb je nog wat over voor de komende dagen, John? Ik bedoel, je, je, je smijt ook nu weer met je krachten. Heb je nog wat over uh, voor, voor die mooie ritten die gaan komen? Nou, ik denk dat niet zo aan met mijn krachten smeed hebben. Want uh, ik denk dat uh, een peloton lastig was. En ik ben geen één keer op kop geweest bij die mannen. Dus ja, dat is maar net hoe ik zie, ja. En heb je nog wat over? Ja, ik begin natuurlijk door te wegen, maar... Ja, ik voel me nog niet zo slecht. Komt mooie dagen aan, hè? Maar zo'n hadden daar ook. En dat vinden wij dan weer mooie dagen. Johnny Hogeland was dat. Een toerlegende bezocht vandaag de rit naar Pinerolo. Vijfvoudig winnaar Eddie Merckx keek toe. En legendes mag je vragen naar Romeinen, natuurlijk. Eddy Merckx geeft de zijne over de toer tot nu toe. Ja, de Tour is mij een beetje ontgoocheld, uh, de, de Pyrenee, maar sinds gisteren vind ik het een zeer interessant. Uh, ik denk dat uh, Contador weer uh, zijn, zijn benen gevonden heeft van uh, de ronde van Italië. En, uh, ik denk dat het nog uh, uh, open is. Ja. Er was in Frankrijk een teneur van hij heeft hem al verloren. na de eerste rotte gedachte die hij had in de Pyreneeën. Ja, wat is dat al gezegd? Ik denk, uh, je weet, de Tour kunt elke dag verliezen en je wint maar als je in Parijs bent. Hè? Dus uh, ja, ja. geruchten zijn geruchten en uh, zijn feiten die tellen. Uw ontgoocheling is begrijpelijk. Die wordt gedeeld door menigeen over drie dagen Pyreneeën. Ja. Werd ook uitgelegd als zuinig, bang rijden. Misschien ook wel als gevolg van een schoner wielrennen. Het is gewoon winnen, ik weet niet. Als je ziet een Veugler die, die toch van in het begin van het seizoen al bezig is en uh, ik denk dat misschien de renners uh, te weinig koersen om aan de Ronde van Frankrijk deel te nemen. En dat daarmee hun conditie nog niet optimaal is en dat ze uh, gedurende de ronde uh, verbeteren. En, uh, ik denk dat dat een van de redenen is. Uh, als je ziet dat Veugler de, de, de, de openingswedstrijd wint van het seizoen en toch altijd blijven koersen is en die nog altijd in het geel is nu. Ik zou zeggen dat de wintersport uh, gemaakt is voor het koersen en niet voor het trainen. De redenering van merks die ook altijd koerste. Ja, ik denk het. Als je, als je gezond bent en je, je, je leeft voor je sport, en, en, en, dan zou ik niet weten waarom. Dat, uh, het is uw beroep uh, en dat geeft u ook vertrouwen met, met, met de, met de trein alleen. Uh, u gaat uh, Bergen herkennen, maar het is met, het is met de koersen dat je conditie verbetert. Is er minder doping in het spel, wat ook gezegd wordt? Ja, alleszins. Uh, dat alleszins. Uh, ik denk dat er ook. Het uh, is uh, de enige sport die zoveel controles maakt. Dus uh, ik denk wel dat er zeker. Uh, dat er geen praktisch. Uh, ik zou niet weten dat er nog doping in, in, in de ronde is. Dan even de aanloop naar de Pyrenee, naar de Alpen. Hè? Uh, Cadel Evans die zijn moment pakt gisteren. Dan Contador die het nu weer probeert, want elke seconde telt. Dat is al fascinerend, maar de Calibier moet nog komen. Ja, absoluut. En, uh, dat is zeker fascinerend. Ik denk dat uh, Contador zeker zijn uh, achterstand moet goed maken op Cadalens uh, voor naar de Alpen. Want uh, het is niet in de tijd dat hij. Uh... Die twee minuten of die minuten en zoveel kan terugnemen op, uh, op de 11. De Spanjaard moet het gewoon doen, bergop. Absoluut. Uh, ik denk dat het morgen over moet gebeuren. Is het voor u nog net zo open als voor iedereen? Uh... Of ziet u toch iemand winnen? Ja, ik denk dat het nog open is. Ik denk dat het nog uh, alle kanten uit kan. Even een goede raad voor de Galibier, bergop. Hoe moeten ze het doen? Ja, ik denk dat de Galibier is natuurlijk... Uh, de, de, de rit van morgen is natuurlijk, uh, als je bij die Anson buiten gaat, is natuurlijk... Uh, de loterij is niet zo'n stijl en kol en een is uh, wind tegen, dus... Uh, uh, of we moeten een ontsnapping zijn uh, met verschillende... Uh, of een paar uh, kandidaten die niet uh, mee zijn na de eerste kol dat er dan wel gekoerst wordt van in het begin. Uh, of anders, uh, overmorgen, ik denk dat dat uh, de wedstrijd moet zijn uh, van de waarheid. En, uh, ik denk dat in principe die... Als het zo blijft en uh, bovenop uh, Alpe Duès de uh, gele trui heeft, uh, dan zal hij winnen. En dat is nog open? Ja, dat is nog open, ja. De klassementen. Door zijn ongelukkige stuurfout verliest Thomas Veukler 22 seconden vandaag. Maar dat is nogal altijd niet voldoende om hem uit de gele trui te krijgen. Hij trekt hem dus morgen gewoon weer aan. Zijn voorsprong op Cadel Evans is wel geslonken tot 1 minuut en 18 seconden. Frank Slek moet 1 minuut 22 seconden goed maken en Andy Sleck 2 minuut 36 Alberto Contador staat uh, zesde op 3 minuut 15. Rob Ruig is nog altijd de hoogst geclasseerde Nederlander. Op een 22e plaats. En heeft een achterstand van 15 minuten en 1 seconde. In de overige klassementen verandert er niets van. En heeft nog altijd de bolletjes trui. En Kevin Nisch het groen Oeran. Rijdt ook morgen weer in het wit. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. De Noren. Daar moeten we het even over hebben. Ja. Er doen nou, maar twee ik... mee, maar ze beheersen de Tour zo'n dus beetje. Prachtig, toch? Ja. Ja, maar ja, het zijn ook uh, twee klasbakken. De een is al wat ouder en de andere is een opkomend talent. Al lang talent, trouwens. Ja. Maar nog wel heel jong. En uh, nog twijfelachtig voor de Tour of die wel meeging. Met gordelroos, geloof ik. Ja. En uh, ja, wat meer troubles gaat in uh, dit seizoen, Ja, dan zie je... Uh, ik hoorde net zeggen van... Uh, ja, die gasten die moeten niet piepen, die moeten meer, uh, meer koersen. Ja. Ja. Met de Merckx is, ja. Merckx is een man uh, naar mijn hart. En is ook, was ook altijd mijn grote voorbeeld. Toen ik uh, aardig met een fiets begon te rijden... toen denk ik, ja, zo moeten we dat eigenlijk doen. Alle dagen koersen, heerlijk. Maar ja, tijden veranderen toch. En je ziet toch weer dat uh, renners die uh, wat uitgeruster naar de Tour toe gaan... wat minder koersen hebben gereden... wat minder diep zijn gegaan, dat die toch... Uh, dikwijls boven komen drijven in de Tour. Dus dat wil zeggen dat er toch wel iets verandert... in het, uh, in het hele wielrennen. Uh, de top wordt breder. Ze dus gaan allemaal meer pieken. En, uh, maar ik, ik ben het helemaal met hem eens... Dat, uh, ja, dat ik daar eigenlijk ook niet zo van hou. Maar goed, uh, het zal wel zo moeten... Uh, om een Tour te winnen. Maar we gaan zien of Contador daarna een zware Giro... en een voorjaar heeft hij ook gereden. Hè? Dus uh, mm -hmm. Dat moeten we niet vergeten. Het is uh, bij lange na geen... Uh, geen uh, uh, uh, nou ja. Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ik kan er even niet op komen. Maar in ieder geval, er zijn, er zijn zoveel renners die, uh, die, die echt alleen maar voor de Tour gaan. En voor de rest eigenlijk het hele jaar niks rijden. De slekkies beginnen er ook al aardig uh, ja. naartoe te werken. En wat ze dan reden dit voorjaar, in ieder geval Andy, die reed uh, ver onder de maat. En nu ben ik heel nieuwsgierig of die werkelijk... Uh, Weer hersteld is, want vandaag was hij oké. Okay. Wil ik het ook zo nog even met je over hebben? Ik wil ik, al, met jou goed vinden, Henk, nog even eerst naar vandaag, naar, naar, naar die Edvard Bowles-Haak, want ik denk die verdient toch ook wel. Hè, uh, de, nou, al, gisteren, joh. Ja. En, en gisteren tweede, nu eerste twee dagen op rij, goed. Ja, een Klasbak is dat. W wat maakt hem zo sterk? Ja, hij is, hij is een echt allrounder. Rap aan de strip, uh, geweldige daler. Het minste wat hij kan is hij klimmen, maar je, je ziet dat hij daar ook nog in ontwikkelt. En uh, ja, wat is dan minder ja, als, als Mollema hem niet kan volgen, bergop? Ja, dat zeg ik al genoeg. Maar ik begreep aan Mollema zijn, zijn uitleg... Ja. dat hij eigenlijk een beetje zat te wachten op het wat stijlere. Ik denk, ja, maar als dat soort mannen gaan, dan moet je niet wachten, dan moet je mee. Als Chavanel gaat en die gaat niet mee, dan denk ik, waarom niet? Als je toch de benen ervoor hebt, dan moet je meegaan. En, en op het stijle stuk, ja, dan, uh, ja. Dan, kun je voor, dan kun je voor je eigen kansen gaan. Dan hoef je niet op jou van Nel te wachten. Maar als die mannen gaan, dan moet je mee. Nou, en dan heeft hij toch waarschijnlijk de benen niet. Dus uh, een beetje een vreemde uitleg, maar goed. Ja, uh, iedereen is daar erg tevreden mee, hè? Mollema zelf, de Rauwenbank. Tweede is ook mooi, hoor ik hem zeggen. Ja, ja maar op dat moment. Wat vind je uh, Nou, zoals Frans Maas het uitlegt, ja, dan moet je ook tevreden zijn met een tweede plaats want zou zou uh, Mollema die niet in de wielrennen, toch hoor ik altijd? Ja, dat klopt ook. Maar zit Mollema bij Boers en Hagen bovenop, dan moet hij meer eerst naar volgen in een afdaling. daar betwijfel ik of hem dat gaat lukken. Ja. En als hij hem kan volgen, dan wordt hij in de sprint ook bedankt voor het meer rijden. Want zo werkt het dan. Ja. Want de jongen, ja, Boers en Hagen is gewoon uh, ja, in goede conditie en uh, is dus sneller in de sprint. Ja, daar moet je eerlijk in zijn. Dus dan rij je toch voor een, voor een tweede plek. Nou, dat heeft hij eruit gehaald. Maar moraal. in dit geval is, heeft de sterkste gewonnen. Ja, uh, ik, ik vind dat Mollema uh, iedere dag uh, vechtlust toont. Soms een beetje te veel, te, te gretig. En daardoor uh, onnodig wel eens met zijn krachten smijt. Maar hij wil nog een keer van de week. Dus, en dat kan nog, we hebben nog een paar dagen. Maar moet wel opschieten. Twee dagen nog. <laughs> ja, je noemde het al, Henk, afdalen. Um, normaal gaat een Tour de Frans vaak over klimmen. Vooral over klimmen. Nu is afdalen het woord van deze Tour, zou je bijna kunnen zeggen. Nou, ze ja. hebben alle, alle toeren hebben ze net zoveel gedaald ja, als geklommen. Maar ik heb het er nog nooit zo vaak over gehad, over afdalen. Ja, maar dat komt omdat de hele Tour al uh, zoveel gevallen is. En, ja, en in een afdaling gaan ze, gaan ze ook nog bochten missen. Ja, dan zie ik uh, die Ivaar. Die zie ik daar, ver of hoe je het ja. maar mag noemen... die zie ik een boog mensen... ja, dat zie ik al aankomen dat dat niet goed gaat. En dan trekken ze de voeten eruit en dan allerlei tafereelen. En dan Mollema, die rijdt er gewoon achterlangs. Dan denk ik, ja, die doet toch iets niet goed. dat is, dat, dat is toch gebrek aan vaardigheid. Ja, en ik vond van ook, niet ver bedoel je, in elkaar? Ja, of? en ik vind dan wel... Ja, die jongen had ook nog mazzel, want uh, hij reed zo'n zo terras op... <laughs> waar een hekwerk op staat, dat ik denk van, nou, daar rij je... Ja, eigenlijk helemaal, helemaal tot los op. Ja, en, en, even, later dus en re, even later heeft Fulclair datzelfde terras ook op. En allemaal net langs dat hek. En ik zeg wel eens, de, als ik hier kliniek verzorg... ik zeg, jongens, overal waar je kijkt, ga je naartoe. En op dat, op dat moment, wanneer ze vallen, dan kijken ze ook alleen maar... Waar het gevaar op dat moment is. Ja, en, dan, en dan kom ja, je, je er ook niet meer vanaf. Je zei het heel snel, maar zeg het nog een keer langzaam. Want ik denk dat het. Want het accent kan weer weer flink in. Ik denk dat het echt een goede les is. Hè? Over... Overal, overal waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. En als een goede daler. Die kijkt de bocht in. En halverwege de bocht dan kijkt hij de bocht uit en kijkt niet meer terug naar de kant. Want dat heeft hij al, al in zijn systeem zitten. Kijk, dat zijn de lessen. Um, maar veel renners die klagen. Hè? Je hoort veel uh, slecht gisteren. Uh, het kan toch niet, Rob ruikt net. Het kan niet zo, het is te gevaarlijk. Uh, ben je het daarmee eens? Zijn, zijn die afdelingen nee. echt te gevaarlijk? Of vind je dat het nee, bij de Tour de France hoort? Dat hoort, dat hoort bij alle wedstrijden dus ook bij een Tour de France. Ik vind dat er gewoon bij hoort. Uh, is dat een schuldzoek uh, of zo? Of, uh... Ja, maar het is niet alleen maar uh, dat, dat je moet kunnen klimmen. Dat, ja, dat zou je slechtjes je hebben. Maar dan moet je alleen maar berg op aankomst hebben. <laughs> ja. En nooit ergens een berg afrijden. Kijk, uh, ik snap het wel. Wanneer het regent en het is natjes... Ja, dan heb je natuurlijk minder zeggenschap over je fiets. Maar dat geldt voor alle renners, hè? Ja. En uh, ja, dan zeg ik, een, een, een Tour de France win je als je een allrounder bent. En, en op alle vlakken, uh, uh, ja, zo goed bent dat je, ja, dat je, dat je uh, ja, met de beste kunt dalen. Dat, dat je met de beste kunt klimmen en dat je een goede tijdrijd bent. Je moet echt een allrounder zijn. En als de slekkies dus nu beginnen... Ja, maar dit is toch geen, geen afdaling zoals gisteren. Ja, dat is gewoon niet tegen je verlies kunnen en... Uh, ja, dit soort argumenten aanhalen. En dan begint de Nou, ik zeg niet de hele, hele peloton. Maar de helft van het peloton begint, begint ook nog meer te mouwen. Ja, dan denk ik, ja jongens. Eh, Boor Zonhagen die ga je echt niet horen. Uh, nee. uh, Contador ga je niet horen. Evans ga je denk ik ook niet horen. Dus uh, maar uh, daar heb je het weer. Wanneer je goed bent. Dus conditioneel goed in orde. En die hebben een goede dag. Dan rij je berg op goed, maar dan daal je ook goed. Ben je niet goed. Daal je ook slecht. En, en die slecht was niet goed gisteren. Daalt ook slecht. Uh, dan ben je onzeker. En ja, dan kun je een natte afdaling al helemaal niet hebben. En vandaag zag ik even zo de streep komen. En ik zag daar koppie. Ik denk, dit is de eerste slechte dag die hij in de tour heeft gehad. Nee. En dat was ook de reden dat hij te ver bovenop uh, aan de afdaling begon. En kon dus ook moeilijk schuiven. Opschuiven bedoel ik. En uh, ja, dan zie je allerlei tafereelen voor je van renners die de slekkies zaten onder andere voor hem. Ja, die zie je bochten pakken en daarbij te veel met je voorganger bezig. En dat, dat belemmert jou dan ook om een goede bocht te pakken. En ja, dat, uh, dat tekent toch wel weer dat ik ja, heel erg nieuwsgierig ben naar morgen of Evans uh, stand gaat houden. Vandaag gaat hij duidelijk een mindere dag. Maar dan Anders tot... zat hij dan niet. Maar als je, als je, als je uh, een narrust tijd verliest. Of geen tijd verliest eigenlijk. Op een slechte ja. dag, dan doe je het toch goed? Ja, maar ze verliezen geen tijd. Omdat ze erachter het gelijk natuurlijk eens zijn. En de slekkies rijden. Uh, uh, Baso die zat daar nog weer achter. Mm -hmm. uh, als het duveltje ja, een doosje waren ze er opeens bij bij de finish. Ja, maar ze rijden met een man of vijf. Cuneco zat erbij. Die hadden allemaal belangen. En die hebben, die hebben als een weersloze rond erachter gereden tegen die twee man. Ja, dan, ja, dan ga je inlopen. En ze hebben dat allemaal weer rechtgezet. Maar dat heeft ze allemaal kracht gekost. En niet alleen bij Contador en bij Sanchez... maar ook bij de, de mannen die erachter hebben gereden... die hebben net zoveel uitgedaan. Maar wat, mij dus, wat ik dus mooi vind... is dat ze, dat ze elkaar weer gelijk gigantisch getergd hebben... op die eerste of op die laatste call. En dan zie je hoe Andy uh, ervoor gaat rijden voor Contador... en een keer aankijkt, er weer naast gaat rijden... en dan weer tempo gaat rijden. Van kijk jongen, ik heb vandaag goede binnen. Maar of dat werkelijk goede benen zijn, ja. dit is eerst bluffpoker. En morgen op een lange klim, dan ga je dus zien of, of het werkelijk in orde is. En nu, gaan we, nu moeten we nog allemaal, uh, het is wat merks ook zegt... het staat nog helemaal open, het kan nog alle kanten opvallen. Maar een slechte dag in een, op een lange klim... dan praten we niet meer over 30 seconden hè, of over 20 seconden. Dan heb je zo'n minuut aan de broek. Je hebt het al gezegd, morgen uh, een lange klim. Betekent dat dat je ook weer de actie verwacht zeg maar, uh, op de Galibier? De laatste klim van de dag? Of ja hoor je er? Nee. De klassementmannen die komen op de laatste klim. Want de, de, voor de rest heeft het niet zoveel zin. Maar ze zullen misschien wel een hoog tempo opleggen. En nu hoor ik alweer verhalen dat Movistar. dat die me, met Rogas tempo flink willen opvoeren. dat ze die Kevin uh, dus eraf kunnen rijden. Nou, ze doen hun best maar. Maar het is wel weer een mooi gevecht. In een gevecht. Dus niet alleen voor het klassement, maar ook nog voor de groene trui. Nou, en, uh, en Sanchez. Misschien wil hij nog, nog iets voor die bolletjes draaien. Ik, ik heb geen idee, maar dat zou ook nog maar zo kunnen. Die geeft hij ook niet meer zo uit handen. Hij heeft hem dan niet, maar die twee punten... ja, dat is uh, ja, dat die is wat te binnen, doen. Ja, ja dat zou, want die vind ik wel weer goed rijden. Die valt mij mee. Ja, Sammy, die doet het ja. hartstikke goed. Ja. Um, met andere woorden, ja, ja, wat kunnen we verwachten morgen, denk je? Uh, wie gaat er aanvallen? Contador ja, zal gaan aanvallen. Die moet? Ja, die moet... Maar hij er kan niet, het er al is bijna ook? twee minuten dat hij moet goedmaken op Evans. Dus uh, ja, het is dus, dus werk aan de winkel. En de slekjes moeten toch ook, uh, Henk? Ja, maar of die nou gelijk beginnen, dat, uh, dat betwijfel ik. Maar goed, uh, we, we gaan het zien. Als ze echt goed zijn, dan, uh, dan, uh, dan gaan ze niet op Contador wachten. En als ze niet goed zijn, dan, uh, dan is Contador de, degene die aanvalt. Zo zie ik het. We zijn benieuwd. Morgen weten we meer. En dan spreek ik je weer, Henk. Dankjewel. Oké, okay. tot morgen. Roetjes.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 Ja Rebel. make me smile. We verlaten het wielrennen even voor voetbal. Ik zei het al, want Feyenoord heeft Ronald Koeman op het oog als nieuwe trainer. De club is een onderhandeling met de voormalige coach van onder meer Ajax en PSV en AZ. Hij moet opvolger worden van Mario Been. Die stapte vorige week op, dat verhaal is bekend inmiddels. Spelers zegt het vertrouwen op in Been. En de Feyenoordleiding leiding ziet nu dus in Ronald Koeman de nieuwe trainer... Je voor de groep moet gaan staan. Aan de telefoon is Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Uh, aan de telefoon, je hebt, uh, we hebben een prachtige lijn zelfs. Je hebt mooi, mooie, hè? Schittert ja, uit, ik ja? denk dan als ik een een lijn heeft, dan heb ik hem ook. <laughs> Hartstikke goed. <laughs> kan je ons vertellen wat de actuele stand van zaken is in de Kuip? Dat er onderhandeld wordt. En dat uh, beide partijen er morgen wel zo. Misschien vrijdag, maar misschien toch ook wel morgen verwachten uit te zijn. Volgens mij zijn er niet al te veel hobbels op de weg. Als je met elkaar in zee wil, dan zullen er wat aanvullende voorwaarden moeten worden ingevuld. Maar dan kom je er altijd wel uit. Ja, en dat uh, is ook het geval in de relatie Feyenoord Koeman, die dan uh, vanaf dit weekend uh, ja, zijn beslag gaat krijgen. Lijkt me wel een dure man, toch? Dat is een dure jongen. Over het algemeen wel. Kan Ik weet niet hoeveel hoeveel water die bij de wijn uh, heeft uh, gedaan. Hij is natuurlijk al een tijdje niet meer aan het werk. Uh, zal er ook niet meer echt voor... Uh, hè, de allerharde guldens moeten, of euro's uh, moeten werken. Er staat wel wat op de bank. Dus misschien zou die, uh, ja wat wat coulanter kunnen zijn. Aan de andere kant heeft, uh, heeft Feyenoord uh, gemeld... dat men gewoon een trainer wil die men wil... ongeacht wat die kost. Omdat er, uh, de vrienden van Feyenoord dat, uh, dat zouden ze financieren. Dus misschien is dat in dit geval bij, ja. uh, bij Ronald Koeman ook wel het geval. Goed, uh, enige naam die ik eerder heb gehoord is uh, Louis van Gaal. Die zou nee hebben gezegd tegen Feyenoord. Is Koeman ja. dan een logische tweede keus? In eerste instantie niet. Nee, omdat uh, um, als jij in eerste instantie gaat voor Louis van Gaal... Hè, dat zou, uh, die zou Martin Vergeel gebeld hebben... Dan, uh, dan kies je voor een bepaalde lijn. En dat is nou niet direct de lijn die ook aan Ronald Koeman hangt. Hè? Er zijn er eigenlijk maar twee... Die, die, wat dat betreft, van Gaal, uh, in, in, in de lijn van Gaal actief zijn naast Vergaal zelf, is dat Co-Adriaans. Ja, beide uh, dus niet beschikbaar. Eén bezet en de ander uh, niet willend. Ja, Dan blijft er nog een groepje over. En daar zit natuurlijk Ronald Koeman in. Het is natuurlijk een heel lastig moment voor een club om op dit moment een coach te benoemen. Je komt terecht in een, uh, ja, een groepje uh, werkloze trainers. Die om wat voor reden dan ook op dit moment beschikbaar zijn. En er zijn natuurlijk ook een aantal droomkandidaten die op dit moment. Uh, ergens anders onder contract staan. En ja, afkoop, sommige betalen is misschien een beetje zonde. Ja, dan kom je toch terecht bij Ronald Koeman. Even los van, want dan lijkt het net alsof hij tiende keuze is. Natuurlijk wel gewoon een gerespecteerd trainer die in Nederland uh, met... Uh met Ajax en, en PSV-kampioen is, uh, is geworden. Ja. Maar het is wat vreemd als je inzet op Van Gaal... en je komt uiteindelijk terecht bij, uh, bij Ronald Koeman. Ja, want het, het is een heel, die, heel ander type. Hè. Uh, ik kan me voorstellen dat Feyenoord zoekt eigenlijk naar een trainer... die die jonge gasten beter maakt, die die jonge gasten tot een team smeet. Ja, Koeman is meer een man... Die, die, een resultaattrainer wordt daarvan gezegd. Ja, dus een teamsmede, dat is wel uh, aan Koeman besteed. Dat ook. Uh, het is alleen het individueel beter maken. Dat heeft Koeman zelf ook in eerdere publicaties wel eens gezegd. Ik ben een prestatietrainer, dat woord gebruik jij ook. En zo'n zo zo elftal vanaf de grond opbouwen, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn specialiteit. Aan de andere kant ligt daar natuurlijk wel een uitdaging. Als wij even uh, Feyenoord verlaten en we het, bekijken het even vanuit Ronald Koeman. Uh -huh. he, dan. Ja. Het is puur speculeren, want ik kan natuurlijk niet in zijn, uh, in zijn hoofd kijken. Maar... Uh, bij PSV gekomen als opvolger van Hidding, Bij AZ gekomen als opvolger van Van Gaal. Bij Valencia begonnen met de opdracht... ja, uh, gooi de verdette er maar uit. We moeten verjongen. En vervolgens is er geen rugsteun uh, voor hem... Dan kan je je voorstellen dat Ronald Koeman wel eens toe is aan een klus... waar je redelijk in de luwte, dat is Feyenoord nooit... maar het verwachtingspatroon is niet zo hoog gezien... de kwaliteit van de huidige spelersgroep... en waar je het beter kan doen dan het afgelopen jaar. Ja, dan is Feyenoord natuurlijk een club met een enorme uitdaging... en begrijp ik wel waarom Koeman zin heeft in de klus bij Feyenoord. Ja, nou lopen er bij Feyenoord natuurlijk ook nog andere, andere trainers rond op dit moment. Leon Vlemmings, assistent, Patrick Lodewijks... Uh, Giovanni van Bronckhorst zit er ook nog... Um, Gaan zij blijven of is Koeman iemand die zijn eigen staf meeneemt? Ja, hij heeft altijd Tony Bruinslot bij zich bijvoorbeeld. Over het algemeen wel, maar ik denk dat Tony Bruinslot in dit geval de overstap uh, niet zal maken. Um, wat er wel nou zou niet. kunnen gaan gebeuren. Omdat ik denk dat Tony Bruinslot niet helemaal in het profiel van Feyenoord uh, past. En dat uh, Ronald Koeman het, het moet doen met een aantal... Uh, personen die al bij Feyenoord actief is. Uh, Giovanni van Bronkhorst, Bronckhorst, kan ik me zo voorstellen... komt vast en zeker in de staf. Zit daar nu ook al in en zal daar wel in blijven. En ik verwacht eerlijk gezegd dat jean paul van Gastel... Uh, de overstap maakt van de A1 naar de A-selectie om assistent te worden van Ronald Koeman. Is iemand die een heel groot deel van deze huidige spelersgroep heeft gehad in de jeugd. Uh -huh. Dus weet waar het op gaat. En misschien juist dat ontbrekende stukje, dat individueel beter maken. in combinatie met de prestatietrainer die Ronald Koeman is. Zodat dat en, en, en dan nog eens de ervaring van Giovanni van Bronkers. Zodat dat een prachtig trio kunnen zijn. dat Feyenoord inderdaad wat, uh, wat verder kan brengen. Jij zegt al, er zijn nu nog trainers. Nou ja, die hebben ook wel voorzichtig laten weten dat het vertrouwen in de spelersgroep weg is. Ik denk dat dat wederzijds is, omdat Lodewijks en Flemings uh, en, en natuurlijk heel erg gelieerd waren aan, aan Mario Been de laatste jaren. Daar zal een oplossing voor moeten worden gezocht. Ja, dat is aan Feyenoord. Of, uh, of dat met, uh, met geld gepaard gaat, dat denk ik haast wel. Want het lijkt een beetje een juridisch spel natuurlijk... dat Flemings dat, uh, op dit moment nog... Uh, de groep leiding geeft. Maar dat is alleen maar om aan te tonen natuurlijk van ja, ik ben uh, werkwillig en kom maar met een oplossing. En daar schijnt ook al wel over gesproken te zijn. Maar dat zal niet zonder, uh, zonder uh, geldoverdracht gaan. Of er wordt een andere oplossing gezocht en er wordt binnen de organisatie gekeken of uh, de twee nog te plaatsen zijn. En misschien is het zelfs zo dat Patrick Lodewijk zelfs als keeperstrainer ja. kan, uh, kan aanblijven. Maar ik verwacht wel dat Jean-Paul van Gastel in elk geval de wens die hij al geuit heeft hè, het afgelopen half jaar, ik wil graag assistent worden, dat die wens uh, bewaar gaat worden. Um, dat is al, wat al belangrijk is in Rotterdam-Zuid... zijn de supporters. Hoe valt de naam bij Koeman daar? Beetje wisselend, beetje wisselend. Toch wel een beetje doorslaand in het negatieve. Als ik zo een beetje die, die supportersreacties beluister dan had men toch heel graag niet van Gaal maar Huub Stevens zien komen. Dankjewel. Ook wel genoemd hè, als, uh, als kandidaat. Ik kan geen antwoord geven op de vraag waarom het Huub Stevens in dit geval niet geworden is. Um, omdat hij op dit moment wel werkloos is. Maar wel een tijd geleden heeft aangegeven... ik wil niet meer in Nederland werken. zou een reden kunnen zijn. Um, da daarin zag men eigenlijk meer de man die, die daar met harde hand... die kleine jongens wel weer eens eventjes uh, met beide benen op de grond zou zetten. En de boel zou, uh, zou opbouwen. Men vindt uh, Koeman ja, ook een Resultaat iemand die niet helemaal bij de club past, die vaak voortijdig vertrekt. Dat zijn een beetje de reacties die er zijn. Maar het is niet louter negatief. Er zijn ook uh, uh, genoeg supporters die uh, nu laten weten: van ja, geef hem een kans. Dit is een uh, gerespecteerde voetballer, gerespecteerde trainer. En laten we met uh, Ronald Koeman kijken hoe het, uh, hoe het nu gaat. Maar geef hem een eenjarig contract. Nou, laten we kijken hoe dat is. Want als hij het wordt, ja, dan, dan heeft hij in ieder geval een opmerkelijke staat van dienst. Hij heeft dan als speler de top drie gehad. En heeft dat nu als, als trainer dan ook voor elkaar gebokst. En alleen als trainer heeft hij volgens mij gezelschap van, van Hans Krijs senior. Dus wat dat betreft is dit uh, uniek. En dan zijn er ook beide broertjes ook nog eens een keertje trainer geweest van Feyenoord. Nou. Het, het wordt steeds mooier. Ongelooflijk. Joh. Ronald, dank je wel. Oké. Okay. Sport kort, We gaan meteen door met de uitslag van een paar oefenwedstrijden. Bruntbu, Ajax, 0-3. Galatasaray, FC 20 0-1. FC Groningen, Ankaranguku. Het zal een, uh, een Turkse club zijn, 1-1. Excuses voor de uitspraak, Heerenveen, Beerschot, 2-1. En Naxparta 1-1. Quincy owusu Abi kent u hem nog? Hij vervolgt zijn voetbalcarrière bij Panathinaikos. De Ghanese Nederlander wordt voor een seizoen gehuurd van Alsat... Het is dus weer de negende club voor de nog maar 25-jarige Obusu-ABI. De volleyballers van Zalsman Reflex het Kampen... spelen komend seizoen in de A-League. De club neemt de plek in van Twente... dat het financieel niet meer mogelijk achter... om op het hoogste niveau te blijven spelen. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. We don't know why. Big X is in. Bandemake!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 de Tour-hit van 2011, Splendid uit De Haag met Again. En zondag zijn ze hier live in Radio Tour de France, zondagmiddag wel te verstaan. Ja, de Tour is schoner dan ooit, zou je kunnen zeggen. En daarmee dus ook de wiedersport. Dat is tenminste de indruk van deze ronde. Ook voor Jonathan Volters, de manager van Garmin. Volters maakte als poegenoot van Lance Armstrong nog de staart mee van het EPO-tijdmerk. Jeroen Wilaar, zocht hem op. Het is puur succes, deze Tour voor Garmin. Mooi begin met achtereenvolgende etappe en de gele trui voor Toer Husshoft. Gisteren ritzege zegen 2 voor de Noor. Volters kan niet anders dan tevreden zijn. zonder dat een van zijn renners gaat voor de toerzegen. De geest is goed. Elke dag begint met een glimlach in deze harde wedstrijd. Ja, ja, ja. ja. I mean, the whole team, the morale is, uh, is really good. I mean, the... Ik denk dat de jongens altijd morning, dat is belangrijk als je een race zo so hard doet als deze. Volters wist nog niet dat 62% van de Fransen volgens een enquête geloven dat de Tour schoner is geworden. Minder doping. Hij is ermee eens, als propagandist van het zuivere fietsen. Ja, ik begrijp met hem. Dat is leuk. Ik had niet that dat that, uh, that, that survey er was, maar dat is leuk. Ik denk dat soms... Het oordeel loopt wat achter bij de realiteit. Het gaat langzaam beter. Het kan niet van de ene dag op de andere met zo'n groot probleem. Hij is het ook eens met de observatie dat de renners minder naïef zijn dan vroeger. Ze weten wat ze in hun lichaam stoppen. Ja, ik denk dat dat zeker Ik denk dat dat is. Ik denk nu de rijders... Ze zijn heel about over wat ze in hun body Als ze allemaal op een eerlijk niveau staan... is het goed ook voor iedereen. Dan is doping niet nodig. Dan gaat het alleen om... waar een lichaam toe in staat is. Goed voor de wedstrijd, voor het publiek... voor de renners. Ah yeah I mean I, I you know listen I mean end of the day uh, I think you know if if all the athletes stay on a, on a fair even playing field then it's actually you know it's good for everyone I mean it's it's not it's not that je weet dat ik heb gehoord ah yeah, but you ja, maar je weet dat het doping nodig doping. als iedereen hetzelfde doet, dan ben je het niet. Dan is het gewoon om wat je body is capable of en wat the andere bodies are capable of. En ik denk dat dat, you know, that's the het best for beste voor de race and the het beste voor de spectators, het beste voor de sport, het beste voor de Hij weet dat het probleem zich altijd zal voordoen. Je kunt nooit zeggen doping is voorbij, je moet er tegen blijven strijden. Je moet het altijd vechten. Er is nooit een punt waar je kan zeggen... ...ja, we wonen en nu is er geen doping, het it, is it, over. It, it het komt nooit naar Je moet altijd bepushen voor beter testen... betere enforcement, betere regels, altijd always, bepushen. Volters heeft moeite met de kwestie, komt daardoor. Voor mij is dat een heel harde beslissing. Ik weet niet wat ervan te denken. Ik weet niet genoeg over de trial om te zeggen wat de evidens is of niet, maar het is... een. Uh... It's a hard thing, you know, that, uh, whether he should race or not. It's a, it's a very hard thing to really Hij weet er te weinig van. I don't know, you know, it's a, it's a I, you know if you were on my team I I don't know whether I, I would let him race or not. But you know, I, sometimes I think Hij weet er te weinig van. Moet hij wel of niet deelnemen? Hij zou niet weten of hij hemzelf zou laten rijden. Het zou jammer zijn dat als zijn onschuld blijkt, hij niet kan meerijden. Tragisch. Net als hij wel rijdt terwijl hij schuldig is. Hij, if he, he is innocent, that he would not be allowed to race, or that he, you know, was sat at home, then that's a that's a real tragedy, you know. And um, but the same is that if he's guilty, that he's being allowed to race, that's a real tragedy too. So I don't know. Ik it, gelooft wel dat komt erdoor so nu zuiver know. rijdt. Well, I would think so. My assumption is yes. My assumption is yes. Uh. Lance Armstrongs zaak loopt nog, maar dat is ook voor Volters iets van vroeger, van oude praktijken. Eerlijk gezegd doet Lance er niet meer toe voor hem. Ja, ja, ja, ja I, I, you know, I mean, Lance isn't really to me relevant in the sport of cycling anymore. Yeah. En Thomas Dekker, hij let op zijn gedragingen als een goede relatie. Een contract is er nog niet. Hij volgt hem nauwgezet. Nog even kijken. Yeah, I mean, listen, I'm I'm following Thomas's progress very closely and, you know, starting racing in uh, Belgium. And, uh, yeah, I'm, I'm following his... I mean, I'm a good friend of Thomas, so we need to see some more steps in the right direction from him. and uh, But we'll see, we'll see. It's it's uh, still a... Uh, it's a possibility, but, you know, but, uh, you know, I, I need to see certain things with Thomas, and uh, but I keep in close contact with Thomas him. liked ook schoon. He seems to be clean. Ja, ik denk dat hij is. Of course now, Yeah, of course. Of so, course. he's going be with Garmin. Well, we can't say that for sure. Not yet, not yet. But, um, but you know, like I said, I, I, I follow his, uh, his comeback with great interest. Tweet uit de tour. We hebben ze weer verzameld voor u en uh, weer een Noorse overwinning in de tour. Het is genoeg voor de Deen Jacob Vogelsang. Oké, okay, Twittertie, ik gooi de handdoek in de Scandinavische strijd. Gefeliciteerd Noorwegen, Ed Valt en Thor, respect. Maar Kevin is blij als de bergen achter hem liggen. Dan hoeft hij ook niet meer zo op zijn taalgebruik te letten. Oeps, ik zei shit live op televisie. Gelukkig was het bij ITV, was het bij de BBC geweest. Dan was er vast een campagne gestart om mijn Britse nationaliteit af te nemen. Ik denk dat ze nog wel trots zijn op hem, hoor. En Laurens ten slotte, kende een moeizame dag. It was a hard day at the office, Twittertie.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 in de schemer van de ochtend, kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde, maar toch allemaal. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens 17. Gaat het dan morgen eindelijk gebeuren? Het moment waarop Thomas Vuclair uit de gele trui in de Tour de France wordt gereden. Het kan wel natuurlijk. Het zou een keer moeten gebeuren. Maar als het morgen niet gebeurt, overmorgen niet, wanneer moet het dan wel gaan gebeuren? Want zaterdag hebben we een tijdrit, zondag het defilé in Parijs. Ja, dan is het te laat misschien om Thomas Vuclair uit het geel te krijgen. Morgen gaan we vanuit Pinerolo, de finishplaats van vandaag, gaan we eerst naar de Col Angel. Het hoogste punt van deze tour, 2744 meter. Dan een afdaling. In de richting van de Col die Ook alweer een col van boven de 2000 meter. En dan tot slot de klim naar de Galibier waar we gaan finishen. Waarschijnlijk gaat Alberto Contador het daar definitief proberen. Serieus proberen. Probeert hij daar echt verschil te maken met de concurrentie. Maar wat zal het lastig worden? Want het zal hij een hoop kauwgumpjes aan zijn schoen hebben, aan zijn schoen voelen plakken. Want iedereen wil maar bij Contador blijven. Iedereen wil ervoor zorgen dat hij niet kan wegrijden van de rest. Het moet gewoon dus morgen gebeuren. in die etappe die liefst 200 kilometer lang is. En waar we steile klimmen hebben... daar hebben we morgen ook steile, lange afdalingen. Dus opnieuw spektakel. Contact, contact, contact, met, contact met Cornelius. Michel. Michel met Jeroen weer eens een keer. Hoi Jeroen. ik ja, ben er weer hoor. Ik denk je wil niet meer met me praten. Ach joh man, ik heb je gemist. Ah, Twee nee, dagen niet gesproken. Kijk je ook zo uit naar morgen? Uh, ja, nee, ik kan wel. Ik ben ja? morgen heel benieuwd uh, hoe we gaat gaan doen. Want hoe, want hoe is het met hem? Jij hebt de laatste stand van zaken vast voor ons? Ja, het, uh, het is vooral na afloop, vooral een mentale. Uh, in een wak, want uh, hij ja. zat heel goed geplaatst Ja, en hij valt twee keer. Tja. Dus uh, bijna aan het begin van de klim. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, aan het begin van de klim in het gedrang en, en een makkelijke bocht uh, ja, glijdt hij weg. Eigenlijk in het midden van de groep, geloof ik. Tenminste, uh, wel heel goed van voren, maar gewoon in het midden van het peloton. Tja. Dus, uh, ja, dat was jammer, want uh, hij heeft nog een hele goede klim gereden. Hij is nog een keer half vervallen in de afdaling. En, uh, ja, hij komt niet iets meer dan twee minuten binnen geloof ik. Dus uh, van de slecht staan hè? Ja. Dus uh, hij heeft een goede klim gereden. Alleen, ja, brengt niet veel op. Hij verliest drie plaatsen. Maar goed, uh, morgen zal het met meer minuten tegelijk gaan. Dus, uh... <laughs> ja, uh, denk, denk, dat, wordt, dat wordt toch te zwaar ook voor hem. Die drie uh, joekels van berg. Ja, je weet, ik ben altijd heel optimistisch. Dat en is waar. Ik, ik zie hem, het is ongelooflijk hoe, hoe goed en hoe sterk en hoe fris hij er nog uitziet. Ja. Dus uh, ik heb er heel veel vertrouwen. Ja, bullet van het zelfvertrouwen. Dus uh, nee, en dat is natuurlijk ook wel iets heel belangrijks, als je zelfvertrouwen hebt. Zeg, uh, of dat je angst hebt. Uh, uh, over zelfvertrouwen gesproken, Johnny Hoogland, die, die, die, die, die, die, die heeft te veel zelfvertrouwen, misschien wel. Want was het niet een <lacht> beetje een actie tegen BTW? in? Ja, ik weet eigenlijk niet goed uh, wie die actie op, uh, <lacht> gestart is. Volgens mij is hij gewoon meegesprongen ja, uh, ja, ja. met de uh, en uh, Kevin de Weert. En uh, ja, toen zat hij daar, we ja, kon ook geen kamer op. Dus um, euh, maar op zich voor ons, ja, we hebben eigenlijk een geweldige wedstrijd gereden even goed vandaag. Alleen in de finale liep het uh, voor ons allemaal mis. Ja, dat is jammer. Want kan je nou zeggen dat, dat een etappezegen nu wel verkeken is voor Vakantse Vallei, deze Tour? Nee, we blijven erin gelopen. Ja, wanneer moet het dan gebeuren, Michel? Ja, ik, ik, ik blijf ook nog steeds vertrouwen <laughs> houden in boos, iets op zondag, hoor. Dat zou het ook zijn, zeg. Ja, als hij als de ruimte... Maar ik weet zo'n mannetje krijgt... in zo'n zo groen truitje, een beetje klein, een beetje gedrongen, die ja. schijnt dat ook te willen. Ja, precies, maar dat geeft niks. Dat mag ie. Maar uh, wij, wij geven het niet op. En uh, als vandaag ook. Ik was gewoon echt trots op onze ploeg. Ja. Ik denk de eerste ontstapping van tien man. Daar was Thomas de Gen mee. Die hebben heel lang moeten rijden voor 40 seconden. Uiteindelijk worden die weer teruggepakt. Nou, dan rijdt de tien man weg. En uh, zit Björn Leukemans mee. En dan rijdt er vier naartoe. En er zit iets mee. Nou, dan komt Johnny Oogeland nog bijna aansluiten. Dus ja. We zaten gewoon geweldig in de wedstrijd. Ja, in de finale ten onder gaan. Ik denk dat tegen uh, een geweldige Boer geen schande ja. is. Um, we hebben nog een paar seconden. Uh, de tour ja. is bijna voorbij. Opeens heb ik dat gevoel, maar het, het moet ook nog allemaal nog beginnen. Hoe zie jij dat? Ja, het, het is wel een hele spannende tour natuurlijk nog. Want uh, andere jaren stond voor vier, vijf minuten, misschien uh, nummers één twee, en twee. Ja, het kan nu nog eigenlijk alle kanten op. Hè? Dat dacht ik. Op wie zit jij je geld? Nog steeds op Evans? Uh, ja, toch op Evans. Ja. Oké. Okay. Ja. staat genoteerd. Michel, dank je wel. Morgen spreek ik je, heb je nog gewoon weer, hoor. Geld, hè? <laughs> Je heb geld genoeg, volgens mij. Je heb geen geld nodig. Oké, okay, missie ook deze was dat. Dank je wel. Zo direct. Kleren met het oog op morgen. Ademme. Deze zomer, elke vrijdag van 12 tot half 2. Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator. Maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten.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 Orche Jazz, nog een keer beleven. Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth, Earthwind Fire, Juan Luis Guerra, The Young Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op curasaoorchijazz.com. I'm gonna find them off. Dit is Ben Lonkel Soul. soul De soul sensatie uit Frankrijk. I'm on, I'm soul, het album van Ben Longo's Soul is nu overal verkrijgbaar. I'm King en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao NoordCJS.com Dit is Radio 1.